Frank van der Linde. Goeienacht, welkom in de nacht van Radio 1. Het is uh, bijna drie minuten over vier en het gaat nog een uur lang over ruzie maken. Ik had, het niet, ik had het niet bedacht dat ik het zo leuk zou vinden om het over ruzie te maken te hebben. En ik leer er ook nog wel wat van. Ik ben zelf niet zo'n goede maken en ook niet uh, in verkeering als je een relatie hebt. Ik denk dat ik uh, met mijn laatste vriendinnetje, Silke, voor het eerst echt een beetje ruzie had. En dat stelde niet eens veel voor. Met mijn vorige verkeringen was het altijd gewoon, ja, ik had gewoon geen ruzie. Ik hou gewoon niet van die sfeer van ruzie. En ja, het is wel goed om soms ruzie te maken, dat hoorde je toen net ook al, maar ik ben er gewoon heel slecht in. En, uh, en, en dan helemaal in liefdesrelaties, want je bent toch verzot op iemand. Misschien is het ook wel zo, ik heb nog nooit samen gewoond. Ik denk als daar, dat daar wel veel irritaties naar boven komen. Hoe ben jij erin? 0800-1121. Ik zei het toen net al, ik mag altijd eventjes zo midden in de nacht bellen... als het om dingen gaat die met relaties, liefde, seks te maken hebben... met Wil Berghuis, de vaste huisseksuologen van de Radio 1 Nacht. Wil, goeienacht. Ja, goeienacht Frank, hallo. Hé, hey, uh, ja, ruzie maken. Ik ben er heel slecht in. Ja. Maar het, het is wel ergens goed ook, zeker in een relatie, toch? Ja, ja, ja, nou, ik moet eerlijk bekennen, ik ben er ook, ik ben er ook niet goed in. Ik, ik kan heel slecht ruzie maken eigenlijk met niemand. En um, ja, soms hoor ik ook wel eens mensen zeggen van ja, en ik lees dat natuurlijk in de literatuur ook wel. En denk je, ja, het zal altijd er wel ergens goed voor zijn. Maar ja, ik, um, ik blijf me erover verwonderen dat je relaties hebt uh, waarin uh, ruzie heel verbindend werkt. Hè? Dat, dat is dan wat, wat mensen met name achteraf zeggen. Ehm... Um, maar het, lijkt me ook, het kost ook zo verschrikkelijk veel energie. Dus ik, ja, aan de ene kant kan ik me voorstellen dat het uh, heel veel losmaakt... en dat het wel eens goed is dat het loskomt. Maar ja, ik ben er altijd voor als je, je gewoon bij je gevoel blijft... en het niet laat oplopen en dat het in één keer moet knallen. Ik vind dat zelf een beetje een ingewikkelde methode. Ja, maar jij maar, ziet natuurlijk ja. wel veel mensen ook uh, uh, in jouw praktijk... die bij jou ja. komen, die ruzie hebben, denk ik. Ja, ja, ja. Uh, nou ja, iedereen, maar heel veel mensen die uh, hier komen... Ja, die zijn op een of andere manier vastgelopen in hun relatie... en uh, ja, staan als het ware tegenover elkaar hè, en uh, staan uh, te strijden. En uh, ja, da dan is ruzie uh, voor heel veel mensen wel, uh, wel een manier om, om uh, die strijd aan te gaan. Uh, dus uh, ja, dat gaat soms met woorden, soms ook uh, met, met gebaren... en soms ook met handgemeen zelfs ja. wel, en dingen gooien zo, en zo... Jeetje, ja, dat kan heel ver gaan. Dus uh, nee, ik zie het heel veel. Ja, en ja. Dan, jij bent dan seksuoloog, dus dan is het ook altijd wel gelieerd aan uh, nou ja, seks... Is het dan ook dat ze daar ruzie over hebben, de mensen die bij jou komen... over seks die ze wel of niet hebben of de manier ja, waarop? Ja, ja, ja. Mensen kunnen overal ruzie over maken. En uh, zeker als je in zo'n stadium zit dat je tegenover elkaar staat... Uh, dan is dat meestal ook geen goede sfeer uh, om nog uh, uh, lekker intiem met elkaar te zijn... of om te vrijen. Ja, dan, dan gaat de ruzie ook over seks. En seks wordt ook vaak ingezet als soort uh, van uh, strijdmiddel. Hè? Van, uh, nou, als jij lelijk tegen mij doet, dan krijg jij van mij geen seks. Weet je wel zo. Ja. Dus uh, zo kan, uh, kan seks ook nog gebruikt worden. Heel onaardig eigenlijk. Dat je dan een soort ja. de, Dat zie je het bijna als een beloning. Van dat voor naar het bestel met een, met een hond of zo. Dat als hij iets stouts doet, krijgt hij geen koekje. Als jij ja. het niet aardig tegen mij doet, krijg je geen seks. Ja, ja, ja maar je hebt echt mensen die dat op die manier uh, doen. Vrouwen zijn daar over het algemeen wel, wel wat sterker in dan mannen. Dat vrouwen seks gebruiken, ook uh, echt als een, ja, een soort uh, ja, beloning of een ruilmiddel. Of uh, ja. Ik, ik vind dat niet goed, maar, uh, maar ja, het gebeurt toch wel heel veel. En uh, ik schrik er wel eens van uh, hoe mensen kunnen ja, in haast in, in loopgraven kunnen zitten... Ja. En, uh, en elkaar kunnen bestoken met allerlei nare dingen. Het laf van ruzie is, vind ik altijd, je bent geneigd om dan dingen te zeggen... die je eigenlijk niet meent en dat moet dan achteraf weer allemaal teruggedraaid worden. Uh, dus het kost heel even en heel veel energie, maar achteraf heb je ook vaak nog heel veel tijd en energie het allemaal weer een beetje in terecht te krijgen. Dus ja, ik, ik betwijfel het, hoor... of het wel zo heel veel oplevert, uh, ja. uh, ruzie. Nou ja, dan heb je natuurlijk de goedmaakseks... wil ik het zo meteen met je over hebben. Maar <laughs> ja. wat adviseer je mensen... die dan zo in de clinch liggen met elkaar? Ja, nou ja, de, de enige manier... is. Echt om uh, de boel open te breken en uit die strijd te komen. En uh, als je dat alleen niet lukt, ja, ga dan alsjeblieft naar uh, of een seksuoloog of naar een, een relatietherapeut. Uh, iemand die, uh, en daar heb ik het dan werk ook, ik moet hier proberen die negatieve sfeer om te buigen in een positieve sfeer. Uh, want vaak willen mensen wel verder met elkaar, maar ze weten niet meer hoe. En um, ja, als je in die negatieve sfeer blijft hangen, ja, daar kom je bijna niet in je eentje uit. Daar heb je haast hulp voor nodig. Maar wat doe je dan? Ben je dan een soort mediator die dan eerst het verhaal van de ene aanhoort en dan van de ander? Of heb je echt tips ook? Van ga het dit ja, doen met nou... elkaar. Nou, ik, ik probeer in ieder geval uh, um, het verhaal van beide aan te horen, geen partij te kiezen. Want vaak komen mensen bij mij en verwachten van mij dat ik een soort van partij kies. Nou, dat, daar ben ik niet voor, daar gaat het ook helemaal niet om. En ik probeer nog wel eruit te halen van, uh, ja, wat verbindt jullie nog? Hè? Hebben jullie ook nog leuke dingen? En uh, ja, dat is even zoeken, maar vaak is dat nog wel zo. En, en dat probeer ik te versterken. En, um, maar ik probeer tegelijkertijd ook al het oud zeer. want er zit natuurlijk ook heel veel oud zeer vaak. Uh, ja, ah, maar jij hebt dit. Ja, maar als jij dit, weet je wel, dan komen mensen met heel veel verwijten. Dus ik probeer altijd verwijten vaak om te vormen naar wensen. Ja. En eh, dat klinkt al veel vriendelijker. En eh, dan blijf je ook veel meer bij jezelf. En ja, accepteren is vaak ook, hè, want mensen proberen de ander ook heel erg te veranderen vaak met een ruzie. Hè, een bepaalde richting op te duwen waar die ander helemaal niet wil, naartoe wil of niet naartoe kan. Ja, dat moet je ook afleren af als je een relatie hebt. Want uh, je moet ruimte hebben om mensen zichzelf te laten zijn. En niet te veranderen. Dat moet, dat moet je niet willen. Nee, en daar komen, komen dan die ruzies van. Maar um, ja, wel, Is er ja. ook nog, nou ja, ik zei het er net al, de goed maakt seks. Ja, ja. Want dat is meestal hele passievolle uh, seks. ja. Ja, ik kan me er ook niks mee voorstellen. Maar nee, maar dat, dat gebeurt. Ik denk altijd maar, als ik een heel erge ruzie gehad heb. Nou, dan moet ik er even niet aan denken. Weet je wel, dan ben ik zo verdrietig. Of... Nou, maar, maar goed, ja. Je hebt mensen die dan. Um, uh, inderdaad uh, heel fijn om het goed te maken. En mannen hebben daar vaak weer wat meer uh, de neiging toe. Hè? Dat ze met seks proberen ze, uh, nou ja, als het ware. Uh, de bol weer een beetje bij elkaar te krijgen. En uh, vrouwen. Ja, die weren dat nog een beetje af. Die denken van, nee, moet, eerst moet de sfeer weer goed zijn. Maar ja, sommige stellen vinden het heerlijk om dan uh, lekker tegen elkaar aan te kruipen... en dan lekker te rijden. Ja, ja. ja. en nou ja. die frustratie er misschien ook wel, kan je er ook wel een beetje in uiten dan, of zo? Ja, ja, waarschijnlijk wel. Maar ik denk altijd, ga dan lekker een stukje hardlopen of zo. Hè? En dan ben je... Op je hoofd leegmaken. Ja. Ja, je hebt ook andere manieren om die frustratie dan dat, dat met vrije te doen. Ik denk dat je, als je lekker wilt vrijen met je partner van wie je heel veel houdt... dat je dat beste kan doen vanuit een sfeer van verbinding en liefde en intimiteit... dan uh, vanuit een sfeer van uh, jongen wie is hier de baas en zullen we eens even hè, de boel eens even hier gaan uh, uitvechten. Want dat is ook hoor, wat mensen vaak doen in bed. En dat vind ik niet goed. Dat ja, vind ik niet goed. ze tussen de lakens uitvechten. Ja, dan gaan ze gewoon verder met strijden, ja. Ik ben blij dat wij nog nooit ruzie hebben gehad, Wil. Oh nee, nooit doen hoor. Dan gaan we echt nooit of doen. Of zullen dat we, we heel boos doen. ophangen nu? <laughs> ja, en al het goed maken voor het slapen gaan. Hè. Dat is ook wel een soort gouden regel. Ja, nee, maar je moet ook nooit boos de deur uitgaan. Ik nee. weet wat mijn oma dat vroeger altijd zei. Ze zegt, en wij, hè, met mijn opa, dan zegt, als hij wegging... Dan uh, zorgen we altijd uh, dat we alle in vrede uit elkaar... want ja, je weet maar nooit wat er gebeurt. Nou ja, weet je, dat is natuurlijk allemaal een beetje nou ja, hè, overdreven <lacht> misschien... maar ik kan me er wel iets bij voorstellen... Ja, dat je uh, uh, uh, in ieder geval altijd probeert, maar met vrienden natuurlijk ook. Ja, je ziet je vrienden soms ook niet zo vaak... en dan is het gewoon heel fijn als je het samen goed hebt. En het is heel jammer als er bepaalde dingen in de weg staan... Uh, waar je ruzie over kan maken... of een meningsverschil wat uit de hand kan lopen. Dus dat moet je vooral zien yes. voorkomen. Dankjewel, Wil. Ik uh, ben weer gerustgesteld als het om ruzie gaat... Dat, het helemaal niet, uh, dat, het, dat je het gewoon goed moet maken... en dat het eigenlijk ook niet aan de orde hoeft te zijn... voor een passievolle relatie bijvoorbeeld. Nee, helemaal niet. Je moet voorkomen dat het zover komt... Uh, door op tijdige dingen aan te geven. En dan kun je best eens dus een beetje lelijk tegen iemand doen of kappen Dat is niet erg. Maar een heftige ruzie. Nee. Op. Mijn vriend vindt niet nodig. Nee. Nee. Dankjewel. Weer heel fijne nacht. Ja. Nou, oké. Okay, en bedankt doeg. dat ik je weer mag bellen. Oké, okay, doei.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 Zeggen dat het een sport is, maar het is toch ook wel gewoon een beetje vechten hoor. Kung fu fighting. Leuk liedje, lekker pro-leuk. Goeienacht, je luistert naar Radio 1 Nachtbrakers. En het gaat over ruzie maken en het gaat vooral over verbaal ruzie maken. Maar ja, als je dan toch ruzie hebt, kan er wel eens een keer een beetje een klap vallen of in ieder geval gestoeid worden. Zeker als, je, als het met je broer of je zus is of zo. En in een relatie kan het ook nog wel uit in een gestoei tussen de laken, zoals Wil net zei. Goed maak seks. Maar het kan ook gewoon een ordinaire ruzie zijn, met schelden en verwijten over en weer. Erik, goedenacht. Hai, goedenacht. Hi. Hoe, ben, hoe ben jij met ruzie maken? Um, nee, ja, niet. Uh, heel slecht. Maar hoe, ben je, vind je dat vervelend dat je geen ruzie kan maken, echt goed? Of is het ook wel lekker? Want... Nou, nee, nee, ik heb daar grote problemen mee gehad. Oh, Want, hoezo? Uh, het, het komt een beetje omdat mijn, uh, mijn ouders... Uh, ja, ja, je spreekt dus nu met een oude lul van 52 jaar. Of, of, en die heeft het nog steeds over zijn ouders. Maar uh, die, uh, die konden geen ruzie maken. Dat konden ze gewoon niet. Dat, dat vonden ze doodeng. En dat deden ze nooit. Maar ze hadden dus nooit ruzie toen jij klein was? Dat weet ik niet, maar in mijn bijzijn in, in ieder geval niet. Maar je hebt toch wel gehoord is dat je in bed lag... en dat je dan de, de deuren hoorde klappen beneden en zo... en een beetje nee, geschreeuwd? Nee nee nee, nee, nee, nee. Nee? Nee, nee, nee. Never, nooit, niet. Uh, alles werd in païs en vree uh, uh, opgelost. En dat, ja, dat gaf mij natuurlijk een heel raar wereldbeeld. Uh, met name toen ik... Um, het huis verliet en naar Amsterdam ging om te gaan studeren... Uh, waar mensen voortdurend uh, ruzie met elkaar hadden... Uh, vond, ik dat, uh, vond ik dat nogal ingewikkeld, ja. En hoe ging daar en... dan mee om? Ja, uh, ik heb eerder iemand gehoord die zei... Uh, wegrennen, inderdaad, gewoon weg, weg. Gewoon ontwijken. Uh, en, maar... Later heb ik begrepen van mijn broer. Ik heb een broer die is uh, ongeveer één jaar ouder mm -hmm. dan ik. En um, die bekende mij op een gegeven moment dat hij, um, als hij naar de televisie keek, naar, naar gewoon drama-series. Hè? Dus uh, uh, nou ja, een drama-serie uh, bestaat uit conflicten waar mensen uh, ruzie met elkaar hebben. Dat hij daar zodanig niet niet tegen kon, dat hij, dat hij moest wegzetten. Oh. Maar dat komt ja. allemaal dan doordat je ouders geen ruzie maakten? Dat je dat gewoon niet kende, die emotie? Nee, want uh, eigenlijk was de, de, het basisidee was dat als je ruzie had, dan hield alles op. Dan, dan, was, uh, dan, ja, dan uh, was dat het eind van de wereld. Maar jij was toch wel eens boos? En... Je was toch wel eens boos op iemand of iets? Op je broer bijvoorbeeld. Je broer hadden dan een, die, die flikte je wat. Dan was je toch wel boos op hem? Dat je hem even... Ja, bij onderling. Uh, uh, lukte, dat lukte ons godsverdankt onderling wel. <laughs> maar ik heb hem een keer een verschrikkelijke klap uh, uh, gegeven. Echt een snoeiharde rechtsen. Maar daar lig ik nog steeds wakker van. Dat je dat toen de tijd hebt gedaan? Ja, op mijn elfde of zo. Ja, maar dan kan je, ja, ik vind als, je, als je jong bent, kan je dat op zich jezelf ook niet heel erg aanrekenen. Dat is het ook een soort natuurlijke reflex of zo. Jawel, maar hij sloeg hij, hij nooit. De, dus uh, ik, ik was degene die dan uh, zo nu en dan toch wel... kennelijk vanuit een onderdrukte agressie... Die, uh, een, een rechts uitdeelde. En dat vind ik nog steeds vreselijk. Maar goed. Uh, hebt, nee, wij ja. allebei konden niet omgaan met... Uh, met, uh, met ruzie. Maar je hebt wel ja. ruzie leren maken, zei je toen net. Toen je wat ouder werd. Ja. En dat, dat heb ik te danken aan mijn vrouw. Uh, die, uh, die maakt op uh, fantastische wijze ruzie met mij. Hoe dan? Daar ben ik heel benieuwd laatste... naar. Ja, nou ja, de laatste ruzie is... Uh, ja, van achter naar voren werken dan. De laatste ruzie was uh, drie dagen geleden. Ehm... Um... We zaten in een uh, restaurantje in Italië en zij had uh, wat fysieke problemen en tegen en, uh, uh, de tijd dat we aan het dessert toe waren, en het werd een beetje kouder, zei zij van, uh, nou ja, kom op, uh, kunnen we nou niet peren, uh, uh, kom op. Uh, ja, ze wilde weg. Ze wilde weg, ja, ja precies. Ja, en, ik had nog een vol glas wijn staan enzovoort. Dus ik gaf een... Ik geef toe een lichtelijk geïrriteerde reactie van... Maar betekent, bedoel je nu dat ik standpapelen moet opstaan? Gewoon nu moet opstaan? en uh, uh, Nee, nee, nee, weet je wel? En... Uh, Oké, okay, dus ik mag mijn glaasje wijn opdrinken en we lopen naar de auto. Die staat inderdaad niet echt voor de deur, maar 100 meter verderop. En wat blijkt, daar ligt een vestje in en een jasje. En dan denk ik, come on, dat had je toch mee kunnen nemen. Nou goed, dus ik zat een beetje zuur van... Uh, uh, je, je bent een beetje druk op mij aan het uitoefenen. Het gaat altijd over ongelooflijke flauwekul dingen. Absoluut. Ruzies. Ja, ja. Dus uh, de, de, overigens, de ingreep van Amerika op Assad gaat ook over ongelooflijk... Nee. Nee, absoluut. Nee, dat gaat over hele grote dingen. Maar laten we dat even links liggen. Dat uh, ja. uh, versje lag dus in die auto... Ja. Maar dus wat ik zei ik dacht, je dan? Wat is het nou? Ja. Kom op, dan had je toch mee kunnen nemen. Ik bedoel, had je toch kunnen voorzien, voorzien twee uur geleden, dat wij het natuurlijk langzamerhand koud gaan uh, krijgen. Dat, uh, of ze ja, had hem even op en... kunnen halen en dan gewoon weer terug kunnen komen, dat jij rustig daar nog even kon zitten. Ja, zij was fysiek niet echt in staat om dat op te halen, maar dat had ik met alle liefde voor haar gedaan. Uh, uh, alleen, zij... Zij maakte daar geen gewacht van, zoals dat heet. En uh, begon pas te mekkeren toen het eigenlijk al te laat was. En ja, ik, ik werd daar pissig over. En eenmaal in de auto uh, werd wat... Ja, de, de rit duurde volgens mij anderhalf uur terug naar de camping. En dat hebben we helemaal volgeplemd met uh, met, met, met, met regelijke uh, ruzie. Alma, oh, ik was nog even bang dat je eerst ging zeggen. We hebben anderhalf uur stil naast elkaar gezeten en geen woord gesproken. Maar je hebt wel meteen gewoon de kaart op tafel gelegd en gewoon gezegd wat je op je lever had. Nou, sterker nog, toen zij zei zij: Wordt het nou niet eens tijd om de rekening te vragen? kwam toevallig de uh, serveerster net aanlopen en deponeerde de rekening op de tafel. Dus ik had iets van: Come on. Zie nou dat ik. Dat, je, dat er voor je gezorgd wordt. Uh, uh, uh, en dus, nee, er was eigenlijk niet... Er was geen probleem. Dat vind ik vaak een probleem aan ruzies. Dat er geen probleem is, maar dat er een probleem van wordt gemaakt. Maar je hebt dus anderhalf uur ruzie gemaakt in die auto nog. Uh, ja, en en toen rijden. was het klaar? En okay. toen was het klaar? Nee. Heb je het wel goed gemaakt nee. dan weer? Ja, maar dat, vind ik, dat hoor ik dan vaak. van. Je moet het dan goed maken voordat je gaat slapen. Dat is, dat is mij nog nooit gelukt. Nee? Oh, dat is wel een gouden regel die ik heb meegekregen vanuit, uh, vanuit mijn uh, opvoeding, hoor. Ja, maar... Uh, ja, ben je de, niet zo vergeten. Ik heb er geen voor nodig, sowieso. Ja. Nee... Dat lukt dan niet. Maar uh, nee, het, het, uh, ik heb nog nooit meegemaakt, laat ik het zo zeggen. Want ik, ik, ik wil nog steeds volhouden dat ik echt heb leren ruzie maken van, uh, van mijn vrouw. Uh, dus het is altijd op een of andere manier goed gekomen. Maar nooit op, niet op dezelfde dag per se. Nee, oké. Okay. Maar wat is dan het beste wat je hebt geleerd van je vrouw qua ruzie maken? Want ik moet het ook een beetje leren. Um... Ja, ik begrijp het. Um, het aandurven. Het aandurven om ruzie te maken. Okay. En wat ik namelijk vroeger niet aandurfde, omdat ik dacht: er, er staat de doodstraf op <laughs> en het is uh, het einde van alle dingen. Dat is inmiddels omgevormd uh, tot uh, ruzie maken is niet het eind van de wereld. Nee. Dus nou ja, dat dat... Is eigenlijk ja, ik zit even te denken, te ja, ja, daar heb je wel gelijk in. Maar misschien ben je, was je in het begin een beetje bang, inderdaad, uh, wat ik ook misschien heb, om op dingen op het spel te zetten en bang te zijn, iets te verliezen, omdat je dan uh, ruzie maakt en de sfeer verpest en het niet meer zo leuk is als het daarvoor was. Maar het kan misschien alleen maar ja, goed werken, of zo. Nou, het is mij door mijn ouders wel dermate ingepeperd dat daar een levensgevaarlijke situatie voor zou Ja, en dat slaat ergens op, natuurlijk. Uh, nee, maar dat had ik natuurlijk toen als kind niet in de gaten. Nee. Dat heb ik pas veel later geleerd. Dat je uh, uh, zonder uh, levensgevaar uh, <laughs> ruzie kunt Gewoon maken. Gewoon even een Robertje kan, uh, uit kan vechten, verbaal. Ja, ja. ja. Dank Erik. Oké, okay, graag gedaan. En een fijne nacht nog. Jij ook. Dag. Yes. Dag. Radio 1, daar luister je naar en het gaat over ruzie maken. En deze twee jongens die in deze band zaten, die maakten toch veel ruzie ongelooflijk. Remember I Picked a hole in the sky So the heavens would cry Tussen al die Haat en Nijt. Je hoorde Oasis met Let There Be Love. En die twee broertjes, die Noel en Liam Gallagher... die hebben elkaar de tent uitgevochten. Ongelooflijk, terwijl ze in die band zaten. Waar ze het weer niet met elkaar eens? Over muzikale dingen en over... Oh, ik had uh, ook een filmpje op YouTube nog gezien. Dat uh, Tijdens een optreden zetten ze uh, een liedje in. En dan, nou ja, na vier, vijf maten stopt Liam Gallagher, dat is echt de zangbroer van de twee van Oasis... die stopt gewoon, want die is het niet meer eens wat, uh, wat Noel doet... Noel Gallagher op de gitaar... en die gaat gewoon zes minuten lang kijken hoe zijn broertje dan een beetje op moet vangen... en het publiek zingt gelukkig mee... maar wat hebben die elkaar de tent uitgevochten? Kijk maar een keer op YouTube, even Oasis uh, Fighting of, zo, of, zo, of zoiets... en dan, uh, dan maak je het wel mee. Ondertussen ben ik naar het rookterras gelopen om een uh, sigaretje te roken. Dat doe ik altijd zo rond half vijf. Heb je geen sigaretten, Ilan? Nee, sorry, mag ik er eentje van jou vrouw? Ja, Ik heb er nog, uh, nog drie. Oh, oh jeetje, mag nee. dat dan wel? Ah, ja? nee, nee. Laten Zou we, we geen ruzie maken. <laughs> ja, precies. Nee. Ja, want daar gaat het over vannacht. Het gaat over ruzie maken en over ja, hoe je dat dan oplost... en hoe jij ruzie maakt. En uh, Ilan en ik zijn er net achter gekomen tijdens dit wandelingetje... dat we allebei heel slecht zijn in ruzie maken. Hè? Ja, wij zijn heel lief. Ook voor elkaar, maar ook gewoon over het algemeen. Ik hou echt niet van ruzie maken. Nee. En vechten al helemaal niet. Nee. Maar, maar, maar wat vind je er dan wat vind je er moeilijk aan? Want net zoals Erik toen net, die zei: van ja, ik heb eigenlijk nooit geleerd om ruzie te maken. Ja, ja maar mijn zus was het wel altijd slaan naar ruzie. Ja, ik, ik, ik ben altijd bang dat mensen mij daarna niet meer mogen of zo. Dus, ja. Je wil aardig gevonden worden eigenlijk door iedereen. Ja, dat wel. Ja, dat denk ik. Ja. Maar heb jij, uh, want ik heb ook nu verhalen gehoord over vechtpartijen. Eerder, uh, eerder dit programma. Echt een kroeggevecht en zo met bierglazen. En een uh, rechtse hier. Ja. En een vlakke hand in je gezicht daar. Heb je wel eens gevochten? Nee, ook nog nooit. Nee, vrienden van mij wel. En uh, ja, niet dat het elke weekend uh, uh, matten is. Maar ja, vrienden van mij wel. En dan ben ik ook altijd weer de bemiddelaar. Of zelfs als ik, ja, als ik echt heel dronken ben ook. Dan, dan zie ik andere mensen ruzie maken terwijl ik ze helemaal niet ken. Ik hou op. Wat, wat, wat bemoeien je, je dan er dan wel mee? Soms wel. Als ik echt heel goed dronken ben, dan, dan... Ik ben ook nooit agressief als ik dronken ben of zo. Ik ben meer vredeliefend. Want die heb je ook nog, hè? mensen met een kwade en, dronk, ja, die dan heel ja. vervelend worden. Ja, en dat zie ik dan gebeuren. En dan denk ik echt van, ja, je bent gewoon dronken en je wil gewoon ruzie maken om het ruzie maken. Gewoon om niks eigenlijk. Ja, en dan, dan probeer ik altijd te bemiddelen, maar nou, niet altijd, maar gewoon... Maar ja, dan kan je wel in een ruzie terechtkomen ook, hè. Want dan denk je zo, hé, hey, bemoei al, uh, rot op. Ja, klopt. En dan ga ik gewoon weg hoor. Want ja, nee, dan. <laughs> dan kun je de hazen ja, Precies. Dan, dan is het weer ook weer van. Uh, nou, dan is het ook weer niet mijn zaak om, uh, om dat te gaan doen. Ja. Maar had je dan ook geen ruzie met leraren op school of zo? Ja, uh, ja dat is een toch een ander soort ruzie maken, denk ik wel. Dat, dat, of huiswerk maken of zo. Ja, dat is je eigen keuze. Het is allemaal je eigen keuze ja. met, met een leraar of zo. Ja, en dan, ja, het is toch je leraar, ja. Hè? Ja, ja, wij laten het volgens mij, dat is een beetje waar wij uh, overeen komen. Uh, wij zijn niet zo snel te de kast te krijgen. Wij denken denk ik heel snel gewoon van, ah joh, laat het van onze schouders afglijden. Ja, ja. tenzij het echt, dan um, heb ik wel een leuke, uh, echt um, uh, qua, qua wetten niet mag of zo, weet je wel. Zoals? Ja, dat is een goede. Um, deze week kwam mijn huisbaas langs. Ik woon in een studentenhuis. En die kwam langs en die uh, komt dan onaangekondigd binnen dat mag wettelijk gezien mag dat gewoon niet en dat vind ik ook vrij vervelend, weet je wel. Het is niet een man die ik heel erg mag. Voor hetzelfde geld lig je naakt in bed precies. of wat dan ook. Kom je net onder de douche vandaan of ben je ja. met iets intiems bezig? Ja, precies dat. En uh, het is een man die, die uh, is rond de 70. Ja, dat is niet echt een, iemand die ik uh, goed ken of zo. Maar die kwam dus uh, on, onaangekondigd binnen. Ik was er toen niet. Toen heeft hij de hele tuin helemaal gemaakt. Nou, dat was op zich wel aardig. Maar hij heeft dus ook onze terrasverwarmer meegenomen. Om oh. aangekondigd, zonder te vertellen, heb ik hem weggenomen. Meegenomen naar zijn huis. <laughs> Want hij dacht zo lekker, de herfst komt er een beetje aan. Het is trouwens ook best wel frisjes nu op het rookteras. En dus zij dacht, ik kan een terras voor hem wel gebruiken. Ja, zoiets, ik weet het niet. Dus de volgende dag kwam hij weer terug. En uh, toen zei hij tegen mijn huisgenoot: Ja, dat wil ik niet hebben. Dus ik heb hem meegenomen. Maar Met... jullie hadden hem zelf gekocht? Ja, hij, hij is van ons. En hij heeft hem meegenomen. Ja, daar kan ik wel echt heel boos om worden van ja, dat is gewoon bijna diefstal is dat. Maar heb je ja. er wat van gezegd? Nou ja, ik, ik, ik mag hem op zondag mag ik hem niet bellen. Want daar is hij dan ook weer van. van uh, zondag rustig. Precies dat. Uh, dus ik ga hem maandag bellen en dan ga ik wel een beetje ruzie maken, denk ik wel. En gewoon misschien dreigen met aangifte doen. Maar of ga je je daarop voorbereiden dan? Omdat je niet zo'n goede ruziemaker bent? Dat je dingen gaat opschrijven of zo? Ja, nou ja ik, maar ik moet hem ook weer te vriend houden. Want dat is er wel nog steeds mijn huisbaas. Hè? En hij heeft de sleutel van mijn huis. En ik heb al hele erge verhalen gehoord van, uh, van huisbazen... die, uh, die uh, weet ik veel, poep aan de muren smeren echt? en zo in Utrecht. Ja, daar heb je er eentje van. Meneer Vloet. Zoek <lacht> Noem maar even zijn naam. Ja, precies. <lacht> ja. Uh, maar Hij uh, ja, dus... krijgt ruzie, jongen. <lacht> maar die moet je dus echt te vriend houden. Ja. Dat ook dan weer, maar ja, toch. Moet je een beetje tactisch spelen? Ja, ja, ja je moet tactisch zijn, maar toch wel laten zien van. Als, als, je, als je niet nu uh, hem terugbrengt, die terrasverwarmer, dan ga ik echt ruzie met je maken. Ja, ja een je... beetje dreigen. Een beetje dreigen, ja. ja. Heb je ook nooit ruzie gemaakt met vriendinnetjes of zo? Nee, want dan ben je ze al heel gauw kwijt, denk ik. Ja, beetje, ja. Nou ja maar dat is wat Erik toen net zei. Van je moet het ook wel durven ruzie maken. Want het is wel zo, ik was er ook nooit zo heel erg van. Ik dacht ook altijd van goede vrede. En ik, wat ik zeg, ik kan het makkelijk van mijn schouders af laten glijden. Maar ik ben ook wel iets meer nu gewoon... Ja, misschien zeg ik ook gewoon al dingen voordat het ruzie wordt. Ja. Dat ja dan, als... dat, dan hoef je ook geen ruzie te maken. Als dus je gewoon snel het, het beestje bij de naam noemt... en dan gewoon hup en weer door. Ja, ik denk het... Als ik nu ook de hele uitzending uh, tot nu toe gehoord heb... denk ik dat ik misschien ook wel een keer gewoon echt ruzie ga maken, weet je wel. Dat je wel even laat zien van... ik ben er ook nog, ik heb een mening... En ik wil ook even af en toe wat invloed hebben. Heb je nooit ruzie gehad bij BNN ook, op de redactie? Uh... Onderling, want jij werkt bij BNN University... en dan zit je toch met vijf mensen nog die je niet kent in principe... en dan moet je wel mee samenwerken. Gaat ook niet altijd goed. Ja, ik, ik, er is één collega waar ik uh, wel snel ruzie mee zou kunnen maken. Zou kunnen maken. En dat heb ik ook wel kunnen doen. Maar ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Want ja, ruzie op de werkvloer, dat, dat werkt echt helemaal niet, denk ik. Nee. Maar dan moet je ook weer echt gewoon ja, een middenweg vinden... Om, om, om toch weer een beetje je zin te krijgen en weer te geven, geven, nemen. Een beetje water bij de wijn. En... Ja, het, is, het klinkt allemaal heel lauw en zo. Ja. Maar het is toch eigenlijk uiteindelijk wel zo. En ja, ik, ik ga zo meteen weg bij BNN... Um, misschien kan ik dan nog de laatste, laatste dag nog even goed ruzie maken. Ja. 0800-1121. Hoe maak jij ruzie? Bel me maar. 0801121. Misschien kan ik nog wat van je leren hoe je goed ruzie maakt. Want Ilan uh, nou ja, en ik zijn er niet zo goed in. Misschien ben jij er beter in. Hm. Sigaretje is op. Uh, bel gerust. Ik loop weer naar de studio. Dus ik kan de telefoon opnemen. En terwijl ik door het gebouw loop hoor je Look of Love van ABC. ja.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 Ja, daar luister je naar en het is uh, tien minuten over half vijf en het gaat over ruzie maken. En dat kan op heel veel verschillende manieren en uh, toen net sprak ik al met uh, mijn vaste huisseksuoloog Wil Berghuis over ruzie en relaties. Ja, en de ergste ruzie die je kan hebben uiteindelijk tijdens een relatie is dat je besluit uh, te scheiden. Dat je zegt van ja laten we er maar mee stoppen want die ruzies die komen niet meer goed. En dat je zegt uh, we houden op met de relatie. En op dat gebied is Judith uh, gespecialiseerd. Zij is mediator voor, voor ja, dat soort ruzies, voor echtscheidingen. Heftig lijkt me dat, hoor. Als je gewoon geen uitweg meer ziet in de relatie en dat je dus gaat scheiden. En uh, zij kan er alles over vertellen. En ze is wakker op dit onorthodoxe tijdstip, gelukkig. Judith, nacht. Judith? Goeienacht. Goeienacht. Ja, ja een, een scheiding is heftig. Het is al een van de heftigste ruzies die je kan hebben volgens mij. Uh, hoe ga jij daarmee om als mediator? Nou ja, mensen, mensen komen bij mij met het, uh, ja, met het verzoek dat zij uh, willen scheiden. En of ik hen daarbij wil begeleiden. Ja, en wat ja, doe jij dan? Nou ja, ik begeleid eigenlijk een beetje het, uh, het proces van, uh, van de scheiding... Ja, er zijn een aantal dingen die moeten gebeuren. Soms zijn mensen heel erg boos uh, op elkaar en uh, communiceren ze heel erg moeilijk. En toch moeten er een aantal dingen geregeld worden. En uh, daar begeleid ik ze eigenlijk bij. En Ga je dan van alles doornemen van oké, okay, ook wiens schuld het is en zo? Ga je ook daarnaar kijken of ga je puur naar de zakelijke afhandeling kijken? Nee, het, het gaat gewoon echt volledig niet om de schuldvraag. Het gaat uh, vooral om de communicatie tussen, uh, tussen beiden. En, uh, en, en daarna komt eigenlijk pas de, de, de, de financiële afwikkeling en het ouderschapsplan. Dus eigenlijk probeer je mensen ja, of de personen gewoon op een, op een gelijk communicatielevel weer te krijgen. En dan is het over het algemeen ook makkelijker om, uh, om, om de, de zaken die bij een echtscheiding komen kijken, om die te regelen. En welke zaken zijn het allemaal dan? Uh, een ouderschapsplan moet er opgesteld worden voor de kinderen, uh, financiën, eventueel. Het, het huis uh, moet uh, vaak verkocht worden en uh, daar moeten mensen afspraken over maken. En die leg ik dan vast in een uh, echtscheidingsconfinant. Uh, maar zij moeten natuurlijk allebei een beetje water bij de wijn doen. Althans, ze moeten tot een oplossing komen. Zeker als er inderdaad, wat je zegt, een huis uh, in het spel is, maar ook kinderen en dergelijke. Dan, dan hoe, hoe zorg je dan dat er een oplossing uit die ruzie komt? Um, nou, vaak is het zo, uh, hoe, het, hoe het meestal gaat, is uh, één persoon neemt de beslissing tot een, uh, tot een echtscheiding. En je merkt vaak dat die al uh, verder is dan de andere persoon. Uh, de andere persoon schrikt van, van, van de mededeling van, uh, uh, dat ze daarnaar wil gaan scheiden. En uh, die schrikt ervan, uh, Daar komt een boosheid bij, verdriet. Uh, de andere persoon is vaak al een veel verder stadium. Hè. Die is eigenlijk al uh, bezig met, het, uh, met, met een nieuw leven. Terwijl de andere persoon nog helemaal verdrietig is, en in verwarring, en boos is. En. Uh... Dan nou probeer ik die mensen gewoon je uh, naar elkaar te laten luisteren. Dat er ruimte is voor de boosheid, verdriet en de verwarring. En uh, zodanig uh, met elkaar laten praten, communiceren, zodat ze weer op hetzelfde level komen. En uh, ja, zo start je de mediation eigenlijk. Want uh, al die emoties, dat kan ook vaak een, een helder beeld voor de dingen die geregeld moeten worden uh, vertroelen. Maar hoe zorg je dan dat ze op hetzelfde level komen? Om gewoon echt van het begin punt waar het eigenlijk fout ging uh, te analyseren. Ja. Nou, naar de basis van het uh, conflict gaan en vooral het erkennen van elkaars gevoel. Uh, het, uh, hè, boosheid is vaak een, een, een secundaire emotie en dat kom je echt vaak tegen bij een echtscheiding. Dus um, achter boosheid zit vaak uh, verdriet. Iemand is uh, gekretst. Uh, dan probeer ik toch wel naar die basis te gaan. En, uh, ja, en dan is het eigenlijk de bedoeling dat je dat, uh, dat, je dat gevoel van de ander erkent. Hè? Het luisteren naar elkaar, het erkennen van elkaars uh, gevoel, het erkennen van elkaars verdriet. Hè? Waar de, de ander de een pijn heeft gedaan. Uh, en ja, heb je daar dan trucjes voor waardoor je dat naar boven kan halen? Nou, bepaalde vragen. Zo was het. Ja, dat is heel erg moeilijk. Omdat het is persoonlijk, dat, als... hè? Denk ik. Nou, dat hangt heel erg van het, uh, van het moment af. Uh... En escaleert het ook wel eens bij jou in het uh, kantoor? Dat ze echt heel, ja. heel boos worden op elkaar, dat ze elkaar naar de haren vliegen? Ja, maar dat mag ook wel. Want als je boos bent, weet je, dat, dat moet er ook even uit. Dus laat iemand maar even razen. En wat doe jij en dan? Ze uh, achteroverleunen <laughs> en gewoon luisteren. Dus jij ligt een weken zo en dan zie je dat dan. Een... Want nee, maar als ze echt boos op elkaar worden. Ja, maar soms heeft dat ook een, uh, ook een functie, hè? Gewoon, uh, die boosheid moet eruit gaan eens bij jezelf. Nou, als jij boos bent, dan heb je ook gewoon zin om dat even te laten gaan. En, maar reageer daar vooral niet op. De ander moet daar gewoon niet op reageren. Laat het maar even gaan en ga dan naar de basis van het conflict. Even uitrazen. Ben je zelf, ben je zelf goed in ruzie maken, Judith? Uh, nou, ik herken dat bij mezelf ook wel. Dat als ik boos ben, dan wil ik gewoon even gewoon mezelf lekker laten gaan. En daarna rustig praten. Ben jij ook een betere ruzie maken, denk je, omdat je een mediator bent? Uh, nee, voor jezelf ben je natuurlijk altijd de slechtste mediator. <laughs> ja. Ik denk misschien kan je dat extra gebruiken voor wat je allemaal meemaakt in de praktijk. Dat je, dat uh, in... je, je bent je daar wel bewust van. Je bent je wel bewust van een aantal dingen. Vooral het erkennen van een anders gevoel. En dat wat erachter zit is belangrijk. Maar ja, in je eigen situatie doe je het natuurlijk heel anders. Dit is dus voor mij werk. Dankjewel Jurit, dat ik je mocht bellen zo midden in de nacht. Ik niet dat je boos op me bent. Dat ik je wakker heb gebeld. Uh, nee hoor. Oké, okay, gelukkig. Dan gaan we niet met ruzie uit elkaar. Fijne nacht. Oké, okay, okay, prima. Doeg. Dag. As I sit and watch the snow Falling down I don't miss you at all I hear children playing Laughing so loud I don't think of your smile So You'll stay a distant memory Out my window I see lights Going dark Your dark eyes don't haunt me And then As I sit and watch the snow falling down I don't miss you at all I don't miss you at all I don't miss you at all Nora Jones, uh... Die heeft uh, ook uh, ruzie met iemand gemaakt, maar die mist ze totaal niet. Mooi liedje, hoor. Zeker voor zo'n midden in de nacht. Don't miss you at all. Jelle, goeienacht. Goeiedag. Goeiedag. Hoe ben jij met uh, ruzie maken? Een koekje van eigen deeg, dat werkt. Hoe bedoel je? Uh, uh, mijn vrouw had het wel eens gedaan dat ze... Nou ja, daar hadden we een enigheidje gehad. En dan dacht zij wraak te moeten nemen... door te zeggen dat ze hoofdpijn had. Of in ieder geval niet de stemming. Maar ja, jou daarmee te moeten treffen. En daar heb ik het één keer gedaan. En dat was echt... Ik had twee uur op de sportschool gedaan... waar je normaal een uur doet. Taekwondo-training. Ja. Zware warming-up-training. En ik was echt... Want ik had de week daarvoor moest, moest ik s'avonds werken. En toen was ik afgepakt. Tot en, met. en toen kwam ik thuis en toen zei ik, toen ze, ah, toen ze pogingen, deed. toen zei ik, laat we morgenochtend doen, ja. Nou, de volgende dag, chagrijnigers, ik weet niet wat. Omdat jij had gezegd van, ik ben moe, ik heb geen zin ja, om, uh, ja. om, om de, de lakens. Omdat ik dat een keer had gezegd, een vrouw denkt gewoon dat ze het monopolie daarop hebben. Ja, ja, ja, ja. En eigenlijk vind ik dat hoererij. Als er gezegd wordt, als jij dit niet, dan jij dat niet. Nee, zo werkt het natuurlijk niet. Maar jij dacht van: ik geef haar gewoon, wat je zegt, een koekje van eigen deeg. Dan voelt zij hoe ik nee. me voel. Nee. Het was toevallig een koekje van eigen deeg. Maar het werkte uh, het goed. Was, het, het werkte, ik weet niet wat. En ik heb nog twee keer tegen een vrouw gezegd: gewoon was dat. Uh, ik had mijn apparatuur meegebracht uh, na mijn werk. En uh, geïnstalleerd, recorderen met muziek en zo in de 70e jaren. En dat toen uh, stak ik een sigaatje op en ging even lekker erbij zitten. En toen zei een vrouwtje, die dus de, waarvan het feestje was. En uh, die vroeg mij of ik met haar wilde dansen. Toen zei ik dat ik even mijn sigaatje wilde opmaken, even, even zitten, want ik had de hele dag gewerkt. Nou. Het eindigde erop dat ik kon vertrekken van de helbuur en ik kon vertrekken bij mijn apparatuur en al. Omdat ze zo boos was. Teleurgesteld, dus boos. Oh. En andere uh, vrienden van haar die haasten zich om zich te verontschuldigen. Ja, ze is net, uh, ja, ze was genezen verlaat, zeg maar. Hè? En uh, nou, dat, dat, uh, ja, die verontschuldigen ze zich uh, haar dan bij mij van ja, neem het er niet kwalijk, want het is nog niet helemaal in orde. Maar dat is een beetje jouw tactiek dus om ruzie te maken? Nee, om... om uh, mijn manier is eigenlijk, ik hou niet van ruzie maken. En als iemand klerenopmerking maakt, dat ik dan zeg... als het oplucht, ga, ga je gang. Zodat ze wat rustiger zijn, een beetje uit te kunnen razen en daarna... Ja, je maakt er een lolletje van. Huh? Ah, nee, dat, je, je gebruikt humor eigenlijk om het een beetje te relativeren. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dat is ook wel een goede, inderdaad. Maar ja, ik kan er ook niet te ver mee doorgaan, want dan kan je nooit een serieus ja, ja, je gesprek moet hebben. Niet, moet niet lachwekkend worden. Maar ik kan er bijvoorbeeld niet goed tegen als iemand mij negeert, me niet aankijkt als ik praat, tegen ze praat, tegen hem of haar praat. En uh, is meestal haar dan, hè. En. Uh, ja, dat ze je, geen je niet aankijken als antwoord geven. Als ik iemand tegenkom die ik ken en ik groet hem. en hij kijkt me niet aan en hij groet mij. dan voel ik me al als een boer behandeld. Ja, onbeleefd vind je dat. Ik heb wel eerbied voor de boeren hoor. Maar <laughs> in ieder geval, als iemand niet de moeite neemt om je aan te kijken. en wat doe je dan? Mijn middelvinger omhoog. Oké, <laughs> dat is jouw manier. Dankjewel voor het bellen, Jelle. Hoi. En een fijne nacht nog. <laughs> Ja, op iedereen viert, of viert, uh, uh, doet ruzie op zijn eigen manier. De ene met een middelvinger, de andere schelden de andere zelf slaan. Die verhalen heb ik ook gehoord. Het was een uh, dat, ja, ja, ruzie. Ik heb een beetje ervan geleerd dat het ook wel goed is om te doen. Om even gewoon het van je af te gooien en een beetje uit te razen om het daarna... Weer goed te maken. Het, uh, op het einde van mijn programma heb ik altijd uh, het item... dat je kan kiezen tussen drie Facebook-platen. Althans, ik zit op mijn Facebook, facebook.com slash nachtbrakersbnn. Als scherm op Facebook, in intikt vind je het. zet ik alle drie platen en dit keer ging het tussen Fats Domino, The Police en Doe Maar. En jij kon kiezen op mijn Facebook. En de winnaar is Doe Maar. Ja, leuk. Gewoon een Nederlandse, een Nederlandse band, natuurlijk een van de grootste Nederlandse bands ooit... En uh, ik, ben, ik ben er verzot op, op het reggae, uh, ja, een beetje geluid van Doe Maar. En uh, ik heb hier de plaat voor me, het is uh, Doris D. en andere stukken. Een witte plaat met erop groene, gele en roze strepen. En uh, de mannen op de achterkant uh, die dat uh, allemaal hebben ingezongen en ingespeeld. En van die plaat hoor je nu dus, Doris D. en andere stukken, uh, het liedje Tijd Genoeg van Vinyl. Gaat geen tijd. I'm Juist, hoor je die kraatjes. Van Vinyl hoor je tijd genoeg van Doe Maar. Gewonnen op de Facebook. facebook.com slash nachtbrakersbnn. Daar kan je op stemmen. Elke week weer zet ik er drie nieuwe platen op. En aan jou de keuze welke ik draai. Inmiddels, uh, Kees in de studio. Kees, goeiemorgen, goeienacht. Wat wil je? Nou, goeiemorgen. Goedemorgen. Ik, uh, ik ben net wakker, dus uh, ja, goeiemorgen. Goedemorgen. Uh, ben jij een ruzie maken, Kees? Dan ging het over bij mij afgelopen uh, twee uur. Nee, nou, ik, ik, uh, ik word er altijd een beetje ongemakkelijk van als ik ruzie heb. Um, en ik kan niet zo goed tegen die, die gespannen sfeer dan. Maar uh, ik bedacht me het. Uh, want ik dacht al, van, ik was aan het luisteren onderweg. En ik denk, ja, dit ga je mij vragen. En toen fietste ik door, uh, door uitgaand stad Utrecht. En, um, en dan heb je allemaal van die uh, ja, dronken idioten... die dan in één keer het fietspad oversteken... zonder dat ze doorhebben dat jij eraan komt. Um, ja, en dan word ik wel even boos... en dan kan ik nog wel eens een klein beetje ruzie gaan zoeken. Maar dan schreeuw je gewoon... Hé, hey, sukkel aan de kant! Ja, en, en uh, ik had al toevallig vanavond zo'n gast... die dan zei je... Uh, oh, gezelf aan de kant! Ik denk dat dit is mijn fietspad. <lacht> en dan? Ja, Stap dan, je dan af ook nog? Nee, ga je dan nee, echt nee, ruzie, de ruzie opzoeken? Dat ze de gasten die je had roepen, dat, die zijn vaak al heel dronken... ...en van die opgepompte gastjes, en dan denk ik, ja, die, die zullen maar zo'n klap uitdelen of zo... ...en dan denk ik, ja, ik ga niet ruzie maken omdat iemand nee. een fietspad oversteekt natuurlijk. Nee, je moet het een beetje uit de weg gaan. Ja. Maar je hebt uh, verkeering. heb je wel eens ruzie met je verkeering? Nee, ik heb eigenlijk nou, af en toe een meningsverschilletje... ...maar uh, mijn verkeeringen zijn het beste als ik geen ruzie had. Alhoewel, ik had wel, uh, mijn vorige vriendin had ik heel vaak ruzie mee... ...hadden we vaak al hele goede make-up-seks. Ja, ik had het er net over met de, de, de huisseksologe Wil. En die zei ook van, ja, eigenlijk moet je het niet uitvechten tussen de lakens... ...maar het kan wel heel passievol zijn, hoor. Het was wel prettig, ja. Zo start, wat ga je doen? Um, ik ga het hebben over uh, uh, zelf betalen van de studie. Want ik denk dat dat misschien wel beter is voor de aankomende studenten. Oké, okay, een beetje motivatie. Precies. 0800-1121 als je mee wilt praten bij Kees in Start. 0800-1121. And... <laughs>